Let's get down to business. Maarten van den Hout. Nummer 347. the news. And it seems to me you lived your On no. Nummer 347, Elton John en Candle in the Wind. Ja, het werd natuurlijk geschreven door uh, Bernie Taupin. Origineel stond uit 1973, uh, stond ook op het album uh, Goodbye Yellow Brick Road. En uh, ja, het lied wordt uh, ja, eigenlijk het leven van Marilyn Monroe verteld, die in uh, 1962, uh, 1962 overleed. Een van de thema's was het feit dat ze werd uitgebuit door de mensen rondom haar, iets wat haar laatste eenzame jaren tekende. En natuurlijk later, op de bravenis van prinses Diana in 1997, bracht Elton John, die een goede vriend van haar was, een aangepaste versie van het lied ten gehoren. En door dit te doen trok hij in overeenkomst tussen de levens van Diana en Monroe. Het nummer werd op zin uitgebracht en groeide wereldwijd met ruim 33 miljoen exemplaren uit tot het best verkochte CD-senal aller tijden. En in Nederland werden ruim, werd ruim ja, 580.000 single's verkocht... wat destijds gelijk stond aan uh, 7 keer Platina. En daarmee is het in, uh, in Nederland niet alleen de best verkochte single van 1997... maar van alle tijden. Overigens uh, ja, speelt Elton John deze versie van het lied nooit meer. Behalve als zijn uh, zonen dit zouden vragen. Mocht hij het lied wel spelen... dan is het deze versie die je juist hoorde uit 1973. Candle in the Wind op nummer 347. Door met de lijst. Het is uh, tijd voor een stukje West Coast Rap. Het is uh, Tupac en California Love samen met Dr. Dre vinden we op nummer 346. Nummer 345. Hij Had er natuurlijk ook nog een hit geworden in de versie van Los Lobos, Zo was zijn versie. Het was La Bamba. Op nummer 345. Ik ben benieuwd wat hij nog allemaal uitgebracht had als hij nog langer had geleefd. Want in de winter van 19, uh, 1959 de Valens, wordt je Valens met uh, Bully Holly en de Big Bopper door het uh, middenwesten van de v Verenigde Staten. En na het optreden in Clear Lake, in Loa... op uh, 2 februari 1959 vlogen de drie artiesten met een vliegtuigje dat Holly uh, gecharterd had naar Fargo, North Dakota. De volgende stopplaats uh, van de tournee zou dat zijn. Alleen het vliegtuigje belandde echter in een sneeuwstorm. Het stortte neer en daarbij kwamen alle inzittenden ja, om het leven. 3 februari 1959 ging de geschiedenis in als de Day the Music Diet. Later nog uh, ja, natuurlijk gebruikt als. Uh, ja, in American Pie, hè, het nummer van uh, Domme Claim, bij jij hulde bracht aan de overleden rockgrootheden. Daarvoor Toepak, California Love, ja, die kwam eigenlijk ook uh, wat minder, uh, op een minder ja, leuke manier aan zijn einde. Want op 17, uh, 7 september 1996 werd uh, Toepak opnieuw beschoten. Nadat hij in een bokspartij van Mike Tyson in Las Vegas uh, het uh, ja, MGM uh, Grand Hotel was geweest. En na een week in het ziekenhuis, waar onder meer een long verwijderd werd, overleed Toepak op een 25-jarige leeftijd, ook al zo jong uh, Tot op heden is de dader van de moordaanslag Nog steeds niet gevonden tris, tris. Hoe beleef jij deze top 500? Laat het weten via facebook.com Slash vriendnachtradio. Uh, dan nemen we zo meteen even uh, een paar uh, reacties door Dan nu op nummer 344 Brick Border and the Holding Company Met uh, Janis Joplin natuurlijk als adres. Oh, I'm the king. 343 Ja, dit is ook leuk hè, van die rock'n'roll liedjes uit de jaren 50, die je dan nooit meer hoort op de radio. Maar goed, dat we deze lijst, uh, deze li oh, deze lijst nog een keertje uitzenden, want uh, dan komt die dus weer voorbij. Op nummer 343, Levern Baker en Jim Dandy en daarvoor 344. Uh, Big Brother en The Company met uh, Zanneres, uh, in ieder geval op uh, deze plaat. Peace of my heart, uh, Janet Joplin op uh, nummer 344. Origineel uh, was van uh, Irma Franklin, het oudere zusje van uh, Rita Franklin. Al veel eerder overleden dan uh, Rita Franklin zelf. Maar beide waanzinnige versies. Het is de versie van uh, Brick Brother met Janet Joplin die er uit, uh, uiteindelijk in uh, staat. En uh, nou, ik ben er wel blij mee. Um, ook nog, daarvoor... Is wel even een leuk feitje. Op uh, nummer 345 uh, draaide ik Richie Vellens met La Bamba. Is uh, het enige nummer in de lijst dat uh, Spaanstalig is. Ja, alle liedjes uh, die zijn uh, Engelstalig, behalve La Bamba van uh, Richie Vellens. En er staat ook één instrumentaal nummer in. Dat is Green Onions van T en de MGs. Maar die komen we voorlopig nog niet tegen. Die staat op uh, nummer 181. Um, hoe beleef jij deze top 500? Zometeen dan nemen we even de leukste reacties door. Je kunt het laten weten via facebook.com slash FreakNachtRadio. Facebook.com slash Hoe beleef jij deze top 500? Laat het even weten. En dan, nou, dan moet het helemaal goed komen. Um, eens even kijken. We gaan naar nummer 342. Dion staat er twee keer in met The Wanderer. Maar ook deze die staat erin. Runaround Zoo. Is my stone. Keep away from a runaround sewer Whoa. Hey. 341 to drive Hij nog, Jimmy Cliff, The Harder They Come op nummer 341, daarvoor Dion, samen met zijn Belmonds. op nummer 342 met Runner and Sue, je hebt er weer 10 gehad, even een overzichtje, 350, Lil' Eva en the Locomotion, 341, E. Kim, Spanish Harlem, hoe is lady van the isley Borders 348 347 wonnen we dit uur mee elton john candle in the wind en zojuist, uh, oh nee niet zojuist of, daarna op 346. Tupac California love 345 Richie Valens en Labamba op 344 Janet Joplin met Peace of my heart Jim, J uh, Jim Dandy van Laverne Bake op 343 op 342 Dion and the Run two, en de Belmonts with my Sue. en zojuist gehoord op 341 Jimmy Cliff en The Harder They Come ik weet niet hoe het met jou zit uh, maar ik ben intens aan het genieten. Van al die waanzinnige muziek die in deze lijst staat. De Rolling Stone magazine, 500 greatest songs of all time. En uh, ja, moet je nagaan dat er niet eens is op is gestemd hè, op deze lijst. Dus gewoon samengesteld door mensen 15 jaar geleden van uh, dat Rolling Stone magazine. Uh, maar ik ben dus intens aan het genieten. En hoe zit het met jou? Uh, je kan het laten weten via facebook.com slash En dat is ook uh, door een aantal mensen gedaan. Dank daarvoor. Uh, Sanne bijvoorbeeld. Die is uh, net uh, thuis van het... Uh, ja, die, die was uit vanavond. Maar die is alweer uh, vroeg thuis. Was niet zo heel leuk. De muziek was niet heel, zo heel top. Dus daarom uh, luisteren ze naar de top 500. Ook Thomas. Thomas die is inmiddels uh, terug van het werk... Moest uh, ja, niet bouwen. En over werk gesproken, Annemiek uh, die heeft uh, vannacht nachtdienst. Dus ja, hè? die laat uh, gewoon even stiekem. Hè, want ze mag niet op de telefoon van, uh, van de baas zitten. Die laat gewoon even stiekem weten dat ze aan het luisteren is naar de top 500. En dat ze ook lekker aan het genieten is van al die goede muziek. En over goede muziek gesproken, wat een plaat is dit ook. hè. De Hoe, een van de hofleveranciers, Bob O'Reilly op 340. Nummer 339... Later in de jaren 80 ook gedaan door Kim Wilde, maar gelukkig staat deze versie erin op nummer 339. Diana Ross met de uh, Supremes en You Keep Me in On, daarvoor op 340. Doe en Baba O'Reilly. Eerder deze uitzending, de hoofdleveranciers van de lijst, de Beatles, op uh, 23 keer sta, uh, staan zij erin. Drie van die vier Beatles die staan er ook solo in. Onder andere deze Beatles, Paul McCartney, Maybe I'm a Maze. 337. Michael Jackson en Beat It. En daarvoor uh, op 338 Paul McCartney en Maybe MMA's. En die twee die deden het uh, nog wel eens uh, met elkaar. Muzikaal dan, hè? Want uh, ze hadden natuurlijk uh, samen een paar hits. CCC, maar ook uh, The Girl Is Mine namen zij uh, samen op. Later werden ze minder goede vrienden. Michael Jackson die leerde van Paul McCartney hoe je de rechten van songs uh, ja, kon kopen. En toen kocht hij de rechten van uh, 251 Beatles nummers. Nou, daar was uh, Paul McCartney minder ermee uh, bij. Uh, of amused bij. Dit was uh, Maybe A Me vandaar de verwarring. Op, uh, even kijken, nummer uh, 338. Dus 337 van Michael Jackson Beat It. Sommige nummers die staan er ook. Een, een meerdere keren in. Ja, verschillende versies. Om, uh, bij drie liedjes is dat het geval om precies te zijn. Mr. Tambourine Man, zowel van Bob Dylan als The Birds in de lijst. Ook Blue Sweat Shoes van Elvis Presley en Carl Perkins. En ook het volgende nummer staat meerdere keren in de lijst. Ja, en dan gaat het natuurlijk om de versie met uh, Randy MC. Die komen we later nog tegen. Maar het is het origineel dat we vinden op 336. Aerosmith. And walk this way. gonna be a change in ways. I met a and Lee, was a real young reader. Times I could reminisce. All the best things in love them with a sister and a cousin, only started with a little kiss. Like Nummer 335. Standing on the corner. Suitcase in my hand. Jackson's Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Huh. studs at gym. You know, those All, all the poets they study Altijd hoog in alle tijdenlijstjes, in ieder geval bij de kritische mensen zeg maar. En ik ben blij dat ze erin staan. De Velvet Underground, middagen keren zelfs. Ook Lou Reed die komen we nog wel vast wel een keertje solo tegen. Sweet Jane 335, daarvoor 336. Aerosmith, zonder Runny MC. Runny MC die krijgen we voor een paar weken of twee weken of zo, dan komt die voorbij. Hill, dus van Walk This Way. 334 Rolling Stones, Wild Horses. Bye. my hey. hey. So mm -hmm. Het betere werk van de Rolling Stones. Sticky Fingers, daar kwam het vanaf. Het uh, ja, werd niet eens een hit in Nederland. Wel een classic, een van de hoofdleveranciers van de lijst. Zou je niks verbazen. 14 keer staan zij erin. En dit was weer uh, een van die noteringen op uh, nummer 334. Darling Stones en Wild Horses. Tot zover de Frieknacht. Twee uurtjes uh, top 500. We zitten er weer op. Volgende week dan gaan we door met nummer 332. De koning van de lijst. Bob Dylan. Volgende week uh, beginnen we met hem. En uh, nou, nou nog één notering dan. Het is uh, nummer 333. 333. Ja, dat is leuk, want uh, ja, die hoor je niet zo vaak. Norman Greenbaum, Spearing in the Sky is de laatste je, uh, die ik voor je draai. Een hele fijne week, een heel fijn weekend nog. En tot volgende week.